12 uur Lotlewin met het NOS-journaal. Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders dreigt met een rechtszaak tegen de rekenkamer in Rotterdam om de publicatie van een gevoelig rapport tegen te houden. De rekenkamer heeft de computersystemen onderzocht en concludeert in het rapport dat de beveiliging van de persoonsgegevens van de gemeente niet op orde is. Het rapport wordt woensdag gepubliceerd. Het college wil dat tegenhouden omdat het hackers zou kunnen wijzen op de zwakke punten in de beveiliging. Het COC heeft met afschuw gereageerd op de mishandeling van een homostel in Arnhem vannacht. De twee liepen hand in hand over straat toen ze belaagd werden door een groep van zes tot acht jongeren. Een van de mannen verloor vijf tanden nadat hij werd geslagen met een betonschaar. De politie heeft twee verdachten van 14 en 20 opgepakt. De andere daders zijn nog spoorloos. Het COC roept slachtoffers op om altijd aangifte te doen van mishandeling. De Servische presidentsverkiezingen zijn met overmacht gewonnen door premier Alexander Vucic. Hij kreeg volgens de exit polls 58% van de stemmen. Het presidentschap is nu nog een ceremoniële functie, maar de verwachting is dat Vucic dat gaat veranderen. De oppositie heeft veel kritiek op hem, omdat hij zich zou hebben ontwikkeld tot een autoritair leider. De verplaatsing van een struikelsteen in Amsterdam heeft zelfs in Israël het nieuws gehaald. De gedenksteen voor een slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog is verplaatst omdat bewoners de steen niet voor hun deur wilden hebben. Ze vonden het te confronterend en ze zeiden last te hebben van mensen die naar binnen kijken. Veel mensen reageren verontwaardigd op het nieuws dat de steen nu even verderop is neergelegd. Vanmiddag zijn er zelfs bloemen gelegd op de tegel dan het weer. Het is bewolkt met lokaal kans op nevel en moltenregen. Morgen start de dag grijs, maar in de loop van de dag breekt de zon door. Het wordt tussen de 11 en 15 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Hoe heb je dat uh, ervaren? Of, uh, wat, hoe ging je daarna naar uh, hogere scholen? Ja, ik, ben, uh, ik, ben, ik heb de lagere school, dus de basisschool, in, uh, in Haarlem Noord uh, ook gehad. Um, even kijken hoor. De naam ben ik kwijt, maar hij zat in de, in de Poortenstraat. Daar zat die uh, Sanpoortestraat, Hoek-Wauwermansstraat. Oh ja, Sint-Bonaventura is toch de school. Dat was de, eigenlijk een jongensschool was het. Oh ja. En uh, de meisjesschool die zat in de Velsenstraat uh, de jongens en de meisjes waren gescheiden. Uh, we kregen gescheiden les. Um, ja, mijn, uh, ik ben daar tot mijn zest vijftiende, zestiende jaar heb ik daar gewoond. Mm. Daar heb ik een uh, goede jeugd uh, gehad. Ook, uh, ja, we hadden een, uh, een leuk gezin thuis. Terwijl uh, vader en moeder, tenminste moeder was er altijd voor de kinderen. En, uh,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 Ik heb uh, altijd al een uh, belangstelling voor de Duitse taal gehad. Uh, ik was er ook goed in. Op een of andere manier ervaar je dat je er aanleg voor hebt. En ja, zo ben ik daarin uh, in doorgegaan. Ik heb een jaar universitair uh, Duits gehad. Daarna uh, heb ik het uh, een aantal jaren later opgepakt uh, uh, via het LOI. Zelfstudie. Uh, en daar heb ik mijn acte gehaald. Mijn acte Duits MOA.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 Een, nur er kennt das Ziel. Een, nur er gibt dir Leben. Und wenn er gibt, gibt er viel. Thank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 Stond een, uh, een gedaante, een persoon, uh, uh, helemaal in het wit, spierwit gewaard, met een spierwit uh, gewaad, met een rode sjerp om, met uh, lang golvend haar en een uh, ringbaard, snor, zo ongeveer wat ik het nog. Ja, want het is natuurlijk heel lang geleden al, Het is dus 25 jaar geleden, maar eigenlijk uh, ja, ik zie ik nog voor me als de dag van, uh, als de dag van gisteren. Uh, en ja, met zijn handpalmen zo uh, naar voren, uitgestrekt.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 Uh, maar goed, eigenlijk weet je dat zelf wel. Want je hebt ook een geweten. Dus uh, ik heb God een vergeving gevraagd. En dat was het moment. toen was ik 36 jaar. Dat was vlak voor Pasen. En uh, dat was het moment waarop ik dus eigenlijk wederom geboren werd. Dat, ja. ik, uh, dat ik in mijn hart ook heb voorgenomen. Om niet meer te zondigen. Om niet meer dingen te doen die tegen Gods wil in zijn. Ja. Of ingaan. Of die, tegen, uh, die, die, die, die in strijd zijn met het woord van God.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 En, uh, ja, wij. Uh, na, na, we zijn zo'n uh, jaar of twee doorgegaan. Toen moesten we daaruit, uit dat gebouw. Om een of andere reden. Dat was een. Uh, ja, ze hadden dat voor andere dingen nodig. Toen zijn we naar een uh, andere locatie gegaan. Ik meen dat het uh, de Ripperdastraat was. En daar, waren, uh, daar zijn we doorgegaan. Uh, ook gewoon We zijn blijven doorgaan met het uh, verkondigen van het Evangelie. Uh, gebeden.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 Uh, dan zeg ik, joh, ik heb, uh, ik heb een abonnement op het Eeuwig Dagblad. En uh, dan zeg ik, oh ja, joh, nee, ik, ik ken die krant niet. Nee, ik zeg, maar goed, ik zeg, dat is de Bijbel. En daar staat in feite alles in, uh, alleen dan nog niet uh, met man en paard genoemd. Dan kun je vandaag de dag uh, lees je van, die vrouw is met een fiets daar en daar uh, terechtgekomen of...